Oké, okay, we hebben er nog eentje, maar dan moeten jullie ons helpen. Goed? Goed of niet goed? Ja. Oh. Hallo. Dat, uh, deze show wordt eigenlijk volledig live opgenomen door onze goede vriend daar aan de mixtafel. Oh. Oh, ja, daar staat hij dus. Zelfs dan dat die mensen geregeld, spreken maar. Eén hey, nee, ding, ze kunnen wel heel goed muziek maken. Dus gaan we even door. Kwaliteit uit België. Yo, applaus! En aangezien wij geen Nederlands spreken, gaan we jullie Vlaams leren. Dus wij gaan gewoon vragen, wat is dat vierstje? En jullie zeggen gewoon, hier is dat vierstje. Goed? Dus, wat is dat vierstje? Thank <laughs> you. wants to feel Hard rock!